Want wat ik zei is dat Black Pete is zwart. En ik kan dat niet veranderen. Ik kan alleen zeggen dat mijn vrienden in de uh, Duitse Antilles... zijn erg blij als ze Sinterklaas hebben, omdat ze niet hun faces And En als ik voor Black Pete I'm probeer ik trying to de dingen op mijn face af te halen. De minister van Algemene Zaken van Nederland, Mark Rutte, over Zwarte Piet. Zwarte Piet is nu eenmaal zwart en daar kan ik niets aan veranderen... Het is gewoon Zwarte Piet. De mensen in de Nederlandse Antillen zijn bijzonder blij met Zwarte Piet, ze hoeven zich niet zwart te maken, en als ik, Mark Rutte, het zou moeten doen als blanke persoon, dan ben ik, veel, tijd verloren, en het spul gaat er daarna, moeilijk, af. Al dus Rutte samengevat. Zwarte mensen zullen voor Zwarte Piet spelen om de blanken hun feest te gunnen. De minister noemt hierbij de voordelen, kostenbesparing, geen opmaak, Minder zepen en minder tijd nodig voor schoonmaak. Het een minister onwaardig om op dergelijke manier de discussie over Zwarte Piet met een Jantje van lijden af te doen.